Bij het militair hoofdkwartier in de hoofdstad Khartoum staan duizenden demonstranten. Ze willen dat er zo snel mogelijk een burgerregering komt. En in Duiven zijn gisteren drie mannen aangehouden wegens het voorbereiden van een plofkraak. De mannen van 18, 21 en 22 reden in een huurauto die al eerder was opgevallen. Agenten vonden spullen die gebruikt kunnen worden voor het opblazen van pinautomaten, zoals een gasfles.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 Top. Voor hey, mijn um, tweede tip.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 Uitgebracht worden. Um, de nagelaten tracks onder andere. Hij liet een, een verzameling uh, van bijna, on, vol, bijna voltooid liedjes achter, samen met notities, e-mailconversaties en sms-berichten over de muziek. Uh, zo vertellen de familieleden van de visie uh, het zelf ook in de verklaring. Uh, de songwriters met wie Tim samenwerkt op dit uh, niveau op dat album, uh, hebben het proces voortgezet om zo dicht mogelijk bij zijn visie te komen. En uh, de opbrengsten van het album gaan naar de Tim Bergling Foundation, die zich dus inzet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 Straks nog veel meer bij de Euro Breakdown. Maar geniet van die beste platen van de Europese bodem. Zie van hem zijn antwoord, dankjewel. We come around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 All day, all night.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 We'll yeah. yeah.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 Zijde, zei er al over uit? Volgens mij komt hij, ja, hij komt er volgens mij wel aangelopen. Dus ik denk, denk nu wel. Ja, dat was natuurlijk MC Vlaffel. Die kon lopen al om half negen langs om de nummer 20 tot en met 10 aan te kondigen. Die ik ook allemaal erbij ga pakken.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 Laat 39 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 12. Staat nu op plek 15. 3 plaatsen gezakt. En heeft op zijn hoogte op plaats 1 gestaan. All day.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 Us, Let it be our thoughts. Can't get what we want without our I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Yeah. Started off right. I can see it in your eyes. I can tell that you want in more. What's been on your mind? There's no reason we should hide Tell me something I ain't heard before Oh, I've been tricked.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 you want to so stop thinking about it Can't we just talk We can't take back Cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends Then only for a minute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 Dus helemaal top. Hé, hey, jongens, ik denk dat het maar eens even tijd wordt... dat we naar de, de nummer 1 toe gaan van deze week bij The Breakdown. Zo vrolijk als we hier stonden gaan we nu vertellen en onthullen... op nummer 10...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 Mabel, don't call me up. The bright lights, when I'm trying to have a good time, cause I'm good now you ain't mine, nah nah nah nah. Don't call me up when you're looking at my photos. Getting hot, losing control. You want me more, now I let go, na nah nah nah nah.